1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als er een nieuwe bankencrisis ontstaat... kan de Nederlandse staatsschuld de komende jaren oplopen... van 65 tot meer dan 85 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. Een nieuwe bankencrisis is een van de drie scenario's... die in de brief is doorgerekend. Bij een wereldwijde economische crisis... kan de staatsschuld zelfs tot boven de 90 procent oplopen... maar dan nog doet Nederland het beter dan andere rijke landen... De Kamer had gevraagd om een brief met daarin de doorrekening... van mogelijke oplossingen voor de Griekse schuldencrisis. Zoals doorgaan met steun geven of aansturen op een faillissement. Die scenario's worden in de brief van de jager niet beschreven. Wel kunnen de fracties daarover in een vertrouwelijk gesprek... meer informatie krijgen. De ministers van Financiën hebben op hun top in Polen afgesproken... cijfers over een mogelijk Grieks faillissement niet openbaar te maken. De vroegere IRA-leider Martin McGuinness wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Ierland. Hij is nu vice-premier van Noord-Ierland. McGuinness werd in 1973 in Ierland tot een half jaar zelf veroordeeld vanwege het bezit van 100 kilo explosieven. Later zwoer hij terreur af en zette hij zich in voor een politieke oplossing.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 NAC heeft voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd gewonnen. In Nijmegen werd de uitwedstrijd tegen NEC met 2-1 gewonnen. Alleen VVV Venlo en Excelsior zijn dit seizoen nog zonder zegen. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 12 graden. Overdag veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt 16 tot 19 graden, ook zondag buien. En dan wordt het hooguit 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie, nog één file. De A10-ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Daar staat tussen de afrit IJmuiden en de Koentunnel twee kilometer. En dat komt door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCV, een uh, bijzondere uitzending. Want uh, ik kan me niet heugen dat ik hier uh, aan de alcohol gezeten heb. Anders dan een heel klein glaasje wijn. En <laughs> dankzij Rick Kempen is het uh, toch gelukt in het eerste uur. Want we zitten samen gezellig uh, aan het bier. We hebben het uh, eigenlijk het eerste uur alleen maar over bier gehad. In het tweede uur gaan we dat uh, gewoon stug volhouden. We gaan het weer over bier hebben. Naar uh, aanleiding van de oktoberfesten die morgen in Duitsland beginnen, hebben Rick Kemp uitgenodigd. Bierkenner, bierimporteur, uh, die een aantal wijntjes, uh, een aantal biertjes op mij <lacht> losgelaten heeft. Moeilijk, hè? He? Krijg je dat? Ja. Het zit nou ja. niet in je systeem, gewoon. Ik lees even een mailtje voor van Frans Jan Jansen. Die schrijft, uh, en dat zal misschien ook wel hierdoor komen. Wat maakt uw presentator van Kasa er toch iedere keer, Let op, iedere keer. een zielige vertoning van? Een opeenstapeling van kleinere en grotere taalblunders. Zojuist weer, enkele malen spreekt hij over verschaald bier. Dat klopt, dat zit verkeerd in mijn systeem trouwens. Als hij verschaald bier bedoelt. Um, en de Duitse naam Stefan spreekt hij uit als stephaan. Dus als een mannetjeskip op een kindervoertuig. En zo gaat hij maar door. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Mulo, is er nou werkelijk niet een iets ontwikkelder persoon te vinden? Frans Jan Jansen. Ik zal je uh, het e-mailadres geven. kaasaloune.ncv.nl voor al uw sollicitaties. Ik Kemper, we <lacht> hebben het over uh, bier... Uh, wat, wat, wat drink je nou trouwens? Wat is dit ook Je hier? zit nog aan het staartje van de Johnny. Van uh, Brouwerij de Praal uit Amsterdam. Dat is een, een kulstype. Dat lijkt een beetje op een pils. Maar het is iets minder bitter, iets minder hoppig. Uh, uh, iets, iets, iets moutiger zouden we zeggen. Iets meer versgebakken broodachtig. Vers gebakken broodachtig. Nederland uh, uh, heeft altijd bier geproduceerd. Zei je straks in het eerste uur. Um, maar het maken van speciale kleine bieren. Is dat nu bezig met een opkomst? Ja, dat is weer aan een enorme revival bezig. Uh, en weer eventjes, naar wat we, waar we straks over hadden in het verleden... maakte bijna elk huishouden zijn eigen bier. Uh, dat werd opgeschaald nadat dat steden bier gingen maken. En je kunt ervan uitgaan dat er tijdenlang waren... dat bepaalde regio's hun eigen smaken hadden. Nou, dat is met de kom van het Pilsner is dat, is dat eigenlijk helemaal kaal geslagen. Iedereen ging dat bier opeens drinken, dat biertype. Daarmee verdwenen al die aparte smaakjes. En de laatste tijd... Onder andere omdat de consument er steeds meer om vraagt... Uh, komen er kleine brouwerijen op die afwijkende, speciale, andere smaken maken. En dat, is ook weer smaken, dat zijn vaak smaken die een lange historie uh, hebben... Inderdaad, het biertype Sterk wat jij bijvoorbeeld net geworden. dronk... waar je niet heel erg gelukkig van werd... maar dat is, dat is een heel traditioneel biertype. Um, um, en het bier wat je nu ook weer aan het drinken bent... Is, um, en wat je dan wel heel lekker vindt... Um, dat is van een totaal andere orde... maar is even traditioneel. En ouder allebei dan het pils is. U kunt bellen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaaseloune. Vragen over bier en alles wat ermee samenhangt, die kunt u stellen aan Rick Kempen. Of uh, uw eigen verhalen over bier. Wat heeft bier u gebracht bijvoorbeeld? Ik realiseerde me in de voorbereiding van dit programma dat ik... Uh, ik wou zeggen mijn vrouw, want een beetje, een beetje waar is het wel. Want in een kennelijke toestand hebben we voor het eerst gezoend. Dus ik weet niet of het nou helemaal het bier kwam, maar laat ik zo zeggen, het hielp wel. Was jij de enige die toen bier gedronken had, Frank? Of je vrouw ook? Nee, mijn vrouw ook, ja. Had ja. het daarmee te maken, denk je? Nou ja, het heeft wel de drempel wat lager gemaakt, denk ik. Oh. Nou, niet gek, toch? 0800-1121. En daar belde ook Pieter op. Pieter, goedenacht. Ja, goedenacht, Frank. Ik heb één vraag. Uh, ik heb in de vorige uitzending, vorig uurtje, helemaal niks gehoord over... hoe zit het nou met het bokbier? Het bokbier, ja. Ja, want is dat nou de oude uh, oogst, de nieuwe oogst? Uh, waarom is dat eigenlijk duurder, is dat een moeilijk proces... En dan heb ik nog een vraag er meteen aan Rick achteraan. Nou wacht, doe eerst dat bok. Onthoud me even, Pieter. Blijf gewoon even aan de lijn. Uh, ja. uh, eerst even dat bokbier. Wat, wat is bokbier precies? Nou, dat weten we helemaal niet zeker. Dat is, dat is, er zijn heel veel verhalen over wat bokbier nou precies is. Maar het verhaal wat ik zelf altijd het mooiste vind en het meest geloof... is dat de naam bokbier niks met een bok, een geitenbok, te maken heeft... maar te maken heeft met de plaats waar ze dit biertype ontwikkeld hebben... in de Duitse, plek, in de Duitse plaats Eindbek. Uh, dat was een van de steden. Uh, ja. Het was een van de steden die als eerste kwamen tot een gemeentelijk brouwhuis... waarin elke volwassen inwoner van de stad mocht gaan brouwen. En ze brouwden als al vrij snel heel consistent goede bieren. Dat werd heel erg gewaardeerd. Een Beierse keurvorst wilde zo'n brouwer hebben... om dat bier te kunnen drinken waar hij woonde. Het kostte hem heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is hem gelukt. En hij haalde zo'n eindbekker brouwer naar Beieren. Maar daar spreken ze weer een heel andere Taal, een heel ander dialect. Dus Eindbek werd daar Eindpok. Ein bier. Ja. Nou ja, dat wordt dan weer heel gauw Eindpok. Je bestelt niet heel makkelijk in het café ein, ein Dat wordt helemaal niks. Dus dat wordt Eindpok. Eindbok. Ein Afijn, de boel laat zich verder raden. Maar waarom is het dan zo typisch bij ons in de herfst? Marketing. Marketing. Marketing. Oh. Bokbier in Duitsland heeft niks met een bepaald jaargetijde te maken... maar dat is gewoon een bepaalde okay. stijl, een bepaalde smaak. Want bij, bij ons was het vroeger altijd in de herfst. Het ja. bokbiertje is er weer... En dan vanaf uh, begin oktober, eind september, was het bok. Nee, je hebt helemaal gelijk. En let maar op, vanaf 3 oktober gaan ze allemaal weer los. Dan komen al die uh, bokbierreclames weer voorbij gedenderd. En een maand daarna zijn ze weer voorbij. En is het bier overigens ook op. Uh, ik kan me de tijd nog heugen dat ik zelf in het café werkte... dat je tot ver in februari, maart, bokbier kon schenken. Nou, dat lukt je tegenwoordig niet meer. Het ook zonde, want het is... Houdt het een beetje op bij ons ook, want dan krijgen we, het, we hebben het nu van het vat bij ons uh, gewoon lokaal. Of nu nog niet, maar dat komt dan. Nou, dan ben je al lekker snel. Nou, ik ga ervan uit dat in oktober dat het er is. Ja, ja oktober het moet het er is. wel zijn. Je ja. ik ik zei dat je het nu al had. Maar... Nee, nu niet. Maar ik bedoel, zo een de herfst komt eraan op die manier. Het kan dus wel, hè? want er zijn genoeg bokbieren die je nu al zou kunnen krijgen. Het is alleen dat ja, bij de, de grote de fabrieken de de houden de vast aan de, de marketing. Ook dat, de marketing is, dat is, vind ik, duidelijk minder van smaak dan uh, de herfstbok. Ah, ja. En, en waar, dan heb ik nog een vraag er meteen nou, ja. waarom, ik, ik kom geregeld in het buitenland. Daar zie ik nooit bokbier, ook niet in de herfst. Als ik in de herfst in Duitsland ben, dan, dan bestaat dat eigenlijk helemaal niet. Nee, bepaalde regio's in Duitsland kun je het hele jaar door krijgen, hoor. Tot en met in Beieren aan toe vind je het hele jaar door doppelbokbieren. Ga maar eens in Bamberg kijken, een hele traditionele brouwstad. Die hebben het hele jaar door, hebben ze bieren ja. van dat type. Maar het is bier ook bier van dat type. Het is daar geen seizoensding zoals bij ons. Het is daar eigenlijk een van de vele normale voorkomende biertypes... maar je vindt het inderdaad maar, maar, eigenlijk alleen in Nederland en Duitsland. Voor de rest wordt er eraan mee. Nee, want Rick, het heeft dus eigenlijk niks te maken met... het is de oude oogst of de nieuwe oogst of het residu van het oude... want ik heb bij ons gevraagd ons aan, aan de kroegbaas om het zo te zeggen... en die zei dan van nee, uh, dat bokbier komt nu pas, want het is het oude residu voordat de nieuwe oogst komt. Maar zoals ik het jou begrijp, heeft dat daar niks mee te maken. Nee, dat is een ander biertype waar je het dan over hebt. En dat is eigenlijk waar, we, waar de oktoberfeesten om gaan. Um, dan moet je even weer iets van, van bierbrouwen in het verleden uh, mm -hmm. weten... Bier brouwen doe je onder andere door vergisting. En die gisten die ja. kunnen het maar bij een bepaalde temperatuur doen. Hoe warmer het wordt, hoe moeilijker ze het hebben. En op een gegeven moment doen ze het gewoon niet meer. Met andere woorden, ja. in de zomer kun je geen bier brouwen. Wat, wat deden ze in mei? En daar komt wel de mei oerbok vandaan. Dan nou, gingen ze nog één keer helemaal los. Gingen ze die kelders helemaal vol brouwen. Daarmee konden ze de zomer overspannen. Ja. Uh, en toevallig, als die temperaturen begonnen te dalen. werd net de verse graanoos binnengehaald. Kortom, alle omstandigheden waren tip-top conditie om nieuw te gaan brouwen, nieuw bier okay. te gaan maken. Alleen kon het zomaar voorkomen dat er nog een aardige voorraad van dat bier... dat dus gemaakt was om de zomer te overspannen. Dat waren de mertsenbieren, en die lijken wel qua smaak een beetje op de, op de bokbieren. Dat die allemaal nog in de vaten lagen, die vaten moesten leeg. Dus hup, feestje bouwen, bieren klinken <lacht> en opnieuw ja. gaan brouwen. Maar is het daarom, is het, want het, je weet zelf natuurlijk wel... dat dat bokbier is anders van smaak en anders van kleur. Het is veel donkerder. Er zit een wat? hoog alcoholpercentage in. Dat komt wel omdat het langer gerijpt is of langer gegist is. Uh, dat diende eigenlijk het doel om de bewaarbaarheid weer te vergroten. Hè? Ja. Oké, okay. Pieter, okay. ik wil je hartelijk danken. Want, uh, ja, uh, uh, ik, ik ben weer een stuk duidelijker, maar het is dus eigenlijk een beetje wat Nederlandse begrippen betreft en marketing. Ja, de, klopt. De, de Blijf timing, genieten. De timing is... Uh... <laughs> Oké, okay, hartstikke goed bedankt. Oké, okay, dank voor, dank voor het Bellen pieter uh, ja, meneer, van keer, goed, dank meneer Van Tongeren. Ik luister graag. Hartstikke goed, Dankjewel. Meneer Van goede goedenacht. Uh, ik had al verteld toen ik inbelde. Want als de Jong vond dat wel zo mooi. Bij uh, nachtzuster, inbellen. Ja. En mijn grootvader had namelijk... Moet ik even de radio afzetten, stekker eruit... Uh, mijn grootvader had namelijk eerst een herberg en die, heeft, die kwam dus uit Appelterre en die heeft dus in een kroeg gekocht in Haren, ik woonde dus in Haren bij Os mm -hmm. ja. en dan kregen ze mijn vader, ik weet ook niet of mijn grootvader dus bier dronk, dat weet ik niet en mijn opa heb ik ook niet gekend, mijn vader die dronk heel graag en dan kregen ze altijd, als ze een borrel pakten dan kregen ze altijd gratis, de eerste borrel met suiker die was gratis ja. ja, geweldig, wat een toptent. Ja, en mijn vader die werkte namelijk ook op het land, mijn vader was dus boer, en dan zit deze op het land te werken, dan noemen ze een tuitje mee, en dan gingen ze in de Maas met een touw, en dan aan een paaltje vast of aan een boom, en dat was lekker koel. Cool. <tie> en daar hadden ze oogstbier in zitten, of niet? Uh, dat weet ik niet, dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen, dat weet hm. ik niet. Jammer. Ja, Kijk, en op latere leeftijd neemt mijn vader dus, eh, ook borrels drinken. Ik kreeg je één keer in een maand van mij een fles jonge jenever. Dus dat deed hij graag. En ik drink zelf altijd groots. Ik heb eh, heel veel over de wereld gereisd, dus ik heb in Amerika bier gedronken. De Heineken Export in San Francisco, 10 dollar. Dus maar heb, heel je, heb je wel eens een bier gedronken wat van een ander type was dan pils? Uh, ja, stella Artois. dat vind ik niet lekker. Nou ja, oh ja, dat dat okay. smeren je nou. bier. Maar ik heb altijd groots, beugels, en als ik naar de groots ga... Wacht, wacht even, wacht even. Wacht even. Ik zit ondertussen een stukje kaas te eten, dus dan moet ik eigenlijk mijn mond houden. Uh, even, die, even Amerika, want dat is ook nog wel aardig. Um, Rick Kempen, in Amerika um, uh, uh, wordt grote waarde gehecht aan um, de, de, de importbieren. waaronder ja. de bieren die bij ons eigenlijk heel standaard zijn. Ja. Heeft Amerika helemaal geen biercultuur? Ach. Amerika heeft op dit moment de meest sprankelende... en de meest spraakmakende biercultuur van de hele wereld. Ja. Sterker nog, importbieren in Amerika... beperken zich over het algemeen tot de grote internationale pilsners... en op veel kleinere schaal weer die bieren... met een aparte, afwijkende, mooie, speciale smaak. Maar de Amerikaanse brouwers... Uh, en zeker de grote jongens die, die platte smaken maken... die maken zich gruwelijk zorgen, want die bierconsumptie stort in. Terwijl er een kleine 1700 speciaal bierbrouwerijtjes zijn... die de meest curieuze brouwsels maken op dit moment. En sterker nog, die ervoor gezorgd hebben... dat bepaalde traditionele bierstijlen in Europa... die, nou, je zou bijna bedreigde biersoorten mogen noemen... dat die voor uitsterven zijn behoed. Noem eens dat. Porter, IPA, Milds, Kulsch tot op zekere hoogte hele traditionele Engelse en Duitse bierstijlen... die hier nauwelijks meer gedronken of gewaardeerd werden... maar die door heel um, um, geïnteresseerde en kundige Amerikaanse brouwers... onder de arm zijn genomen uh, en helemaal precies nagebrouwen... zoals wij dat hier deden... En toen zijn ze ermee gaan experimenteren. En daar komen de meest fantastische bieren nu vandaan. Fantastisch. Meneer van Tongen, hartelijk dank voor het bellen. Ik lees even een mailtje voor van Jan Ausums die vrij zegt... Uh, uh, Dag Frank, wil je Rick eens vragen... Hoe, hoe hij vindt dat de Nederlandse biercultuur er nu voor staat? Die staat er beter voor dan ooit... Overigens, ik vind dat de Nederlandse biercultuur er altijd heel erg mooi voor gestaan heeft. Maar dat is maar net wat jij de biercultuur vindt. Ik bedoel, ik, ik vind het nog steeds een wonder dat we niet heel erg trots zijn op het feit dat. Uh, ook al zijn het vrij vlakke en, en, en, en niet zo heel erg uitdagend smakende bieren. maar dat uh, uh, Nederlandse brouwerijen erin geslaagd zijn tot de top van de wereld te behoren. Heineken, Gros, Bavaria worden overal gedronken en gewaardeerd. Ik vind dat een prestatie om trots op te zijn. Het is de Duitsers die gelukt. Grote, grote internationale... Nee, de Belgen wel. Nou, uh, noem maar eens een... Nou, Interbrew zijn de grote. Uh, de grootste wereld zelfs. Ja, maar dat zijn Brazilianen tegenwoordig. En daar is niet oh. één merk te noemen dat daar dan zo'n dominante positie heeft... als bijvoorbeeld Heineken op de pilsmarkt. Nou, Hoegaarden misschien en Leffe, maar ook weer in volume gemeten... kan hij in de schaduw staan van. Oh, Oké, okay. okay. maar als je het kijkt naar één merknaam, dan is Nederland heel erg goed uh, daarin. Ja. Um, en dat is maar een daarnaast, en, en, en dat is het leuke inderdaad... Uh, de, de afgelopen jaren zijn er heel veel kleinere brouwerijen weer opgekomen. We hebben net een paar bieren ervan gedronken. Maar uh, uh, en Jan Ousems overigens uh, is mij geen onbekende naam. Uh, een jongen die heel... Uh, uh, gedreven zelf bier aan het brouwen is... medeorganisator van een prachtig bierfestival in Utrecht... dat volgend jaar voor de tweede keer zal plaatsvinden... het Utrecht Bierfestival... Uh, is eigenlijk een van de exponenten van die gedurfde consument... die op zoek gaat naar iets wat hij zelf wil drinken... het niet kan vinden en het ja, Even die bier biercultuur nog, Rick. Want uh, uh, Nederland had heel uitgesproken een, een pilscultuur. Na de Tweede Wereldoorlog begon iedereen pilsen te drinken. Ja. Uh, waar, waar is de omslag gekomen naar die, die, die aparte, kleinere... Biermerken. Dat zal uh, in het midden van de jaren negentig zijn geweest... toen we steeds meer toegang kregen tot Belgische bieren... of zelfs Duitse bieren. Ontdekten dat er dus meer smaken te vinden waren... dan die pilsmaak alleen. Uh, en dat inspireerde mensen om dat zelf eens een keer te gaan proberen... en om daar vervolgens dan weer mee te gaan experimenteren. Maar ik denk dat... dat en daar mogen we de Belgen heel dankbaar voor zijn... Uh, hun rijke biercultuur heeft ons ge, uh, geïnspireerd... Uh, en heeft ons ertoe gebracht om nu... Bieren te brouwen, waar die belgen weer wat van leren. Prachtig verhaal ook van de, de molen in Bodegraven. Ja, dat is, dat is wereld. Dat is, dat is, ook, dat is een, ook weer zo'n typisch uh, geval van een uh, uitermate koppig iemand... die het gewoon niet kan vinden wat hij wil drinken. Die smaak kan hij gewoon niet vinden. En die gaat er dan gewoon zelf een beetje in elkaar lopen te purtsen. Letterlijk, vanuit een pannetje is hij die, is die bier gaan lopen brouwen. Maar eerst vastgelopen is een beroep. Uh, uh, in de WHO ja. gekomen zelfs. Uh, en uiteindelijk toch in plaats van denken van... nou, dat was het dan weer uh, uh, volgend leven graag toch aan de slag gaat en iets heel succesvols opbouwt. Ja, en overigens, die historie die je net schetst... die houdt hij heel erg in ere. Want uh, inmiddels staat er een hypermoderne, uh, prachtige brouwerij in Bodegraven. Het levendeel van de mensen met wie hij werkt... zijn mensen met een lichamelijke of psychische uitdaging. En hij zorgt ervoor dat zij door bij hem in die brouwerij mee te werken... actief deel kunnen nemen aan a, een prachtig ambachtelijk bierproces... maar ook een nuttige functie in hun therapie kunnen vervullen. Michel Stolk die vraagt: "Wat is jouw mening over Pauls Kwak? Powell's Kwak? Pauls Kwak? Paul Kwak. Dat is een lekker biertje. Maar ook in Nederland? Nee, het is Belgisch. Belgisch biertje. Goed. Oké, okay, ik we hebben <laughs> Als je het trouwens over bier hebt, uh, een, een van de, de associaties. Uh, als het om, om uh, uh, uh, uh, bier en. ik kom niet meer aan mijn woorden. komt gewoon door die drank voor jou. Nee, dat komt helemaal niet door die drank. Je eet er misschien te weinig bij. Laten we het daar eens over hebben: bier en eten. Hoe leuk dat kan zijn. Ja, ik moet meer eten. Goed, ik ga zo op mijn best doen. Um, maar eten en praten gaat weer lastig samen. <lacht> <lacht> als, je, als je het hebt over uh, feesten. Uh, dan heb je het uh, ook over. Uh, uh, normaal. Normaal, uh, bij, ben je zo, bij een concert van normaal geweest? Daar ben ik toevallig wel eens bij geweest. Ja. En dan vliegt er bier om de oren. Ja, onder andere. En vind je dat fijn of vindt het vind niet fijn? Nee, nee daar dat, dat, nee, dat wordt dan niet heel erg opgewonden van of zo. Ik vind dat jammer, zonde. We hebben Oleg Wouters aan de telefoon. oud Rodi van Normaal. Goedendag. Ja, Oleg. Ja, dat was niet zo heel lang, hoor. Maar, uh, Nou, het was wel zo dat... Uh, ik heb een galm terwijl ik mijn radio uit heb. We gaan eens even kijken of we er wat aan kunnen doen. Dat snap ik niet. Ehm... Um, maar, uh, maar wat vond je van het uh, biersmijtolig? Uh, nou ja, je werd er behoorlijk nat van. En <laughs> je ging <er> naar stinken. <laughs> ja. Maar het was gelukkig wel groot wat, wat als pilsner uh, een van mijn lievelingsbieren is. Maar uh, het liefst heb ik eigenlijk een bietburger. Bieta een biet? Bieta biet. een biet. En biet. Ja. Precies, maar wat ik wel heel mooi vind en uh, wat ik, ik vind dat uh, jouw gast een uh, heel uh, mooi verhaal vertelt over hoe je bier eigenlijk net zo rijk kunt maken als wijn, ik heb nog steeds een galm hoor. Hmm. Ik ben bang dat ze er niks meer aan kunnen doen. Uh, maar misschien heb ik zelf misschien een knopje verkeerd staan. Ik hoop het niet, als, uh, als nee, maar geen overdrachtelijk knopje is dat verkeerd staat. Ja, nou ja, ik ben zelf ook popmissikant, net als jij uh, uh, waarschijnlijk. En uh, ik heb dus heel wat met bier te maken gehad. Maar uh, uh, ik vind het heel mooi om, uh, om, om de, de wat rijkere bieren te drinken. En wat zijn rijkere bieren? Nou, zoiets als karakter van Gulperner. Of uh, die hebben ook een hoog percentage. Dan hoef je niet zo vaak naar de wc. Ja. Ja, zo denk ik dan. Maar drink, drink je veel bier? En veel verschillende bieren? Of altijd eigenlijk hetzelfde? Nou, ik, ik, ik, ik woon in Utrecht. En uh, hier heb je brouwerijen. Uh, uh, hier heb je bieren van Lekkerik. En die brouwen ook biologisch bier. En ik ben dus biologisch tuinier. Stadstuinier. Ik werk voor Resto van Harte. Ja. Uh, nou, daar wordt overigens niet gedronken, hoor. Maar, ja. maar, uh, maar mijn vraag was of jij veel verschillende soorten bier drinkt. Ja, ja ik vind het heerlijk om, uh, om uh, die verschillende smaken te proeven. Oké, okay, goed. Ik wil je hartelijk danken dat je belde, Oleg. Niet te danken. En een, een hele prettige, prettige nacht nog. Ik krijg een mailtje van um, Ger en Ger zegt, um, dag meneer Rick, tegenwoordig zie je veel rosébieren. Kunt u daar iets over vertellen en vindt u rosébier een echt bier? Um, dat is bijna een gewetensvraag. Um, nee, ik vind dat geen echt bier. Ik vind dat geen echt bier omdat de meeste rosébieren met uh, essences zijn gemaakt, met uh, siropen, fruitsiropen. Men nemen een wit bier als basis en dan kun je bij gooien wat je wilt. En je krijgt een heel vrolijk, fruitig smakend uh, biertje, dat, net zoals de briesers in het verleden, het glasuur van je tanden doen spatten. En je eigenlijk nauwelijks ja, meer zoet en nauwelijks enige smaaksensatie bieden. Ik vind het niet te drinken, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar goed, er zijn hele volkstammen die dat wel te drinken vinden. En uh, nou, so be it. Uh, uh, de, be de Belgische brouwers die storten zich inmiddels allemaal als lemmingen van de rots af. En ze hebben allemaal zo'n ding in het assortiment. Ik vind het eeuwig zonde. Jij Leemt weigert Dan dat? tenminste een kriek, een echte kriek. Jij weigert dat te verkopen? Nee. Hey, Oei, de handel, kom op zeg. <laughs> Het, het is eigenlijk niet te drinken, maar oké, okay, goed. Nee, maar kijk, het gaat er niet om om te verkopen wat ik lekker vind. Als ik ze alleen maar zou verkopen wat ik lekker vind, dan, ah, dan werd ik niet voor een bedrijf. Dan waren we heel gauw klaar. Hoeveel bieren zou je overhouden als dat het criterium was? Nou, toch nog wel een stuk of 50. Maar we hebben er nu 650. Dat is wel een behoorlijk verschil, ja. We hebben uh, Kees Oosterrom aan de lijn. Kees, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Frank. Wat zou je willen zeggen of vragen? Ja, ik... Ik zou eerst willen zeggen, dat uh, daar werd in het begin al gezegd, nou, soms drink ik ook wel uh, veel bier, maar het liefst drink ik het in Antwerpen. En ook omdat die entourage dan zo mooi is. Alleen de gelegenheid al waar je in zit, maar dat wordt dan op een dienbladje geserveerd met een heel mooi glas en een mooi flesje. En dan... Is alles altijd weer anders. Dus je, en je gaat er dan heel rustig van zitten drinken. Een bakje nootjes erbij, een klein uh, schaaltje. Ja. En de omgeving en, speelt heel erg mee in hoe je bier beleeft, inderdaad hoor. Dat is trouwens ja. bij bier niet anders dan bij wijn en bij andere gerechten. Hè? En wat dan opviel, want je, je, uh, Rick vertelde al dat wij heel veel aan België te danken hebben. want ik kom daar natuurlijk al twintig jaar in Antwerpen. dat die glazen natuurlijk ook altijd anders zijn. En uh, dat is niet alleen dat ze rond zijn, of vier, vijf of zes kant die laatste drie, dan, ge dan geeft het geen kring op tafel. Dat is een enorm voorbeeld, voordeel. Maar het is natuurlijk... Uh, uh, wel een vraag, mijn vraag eigenlijk is... waarom die glazen zo verschillend zijn... ook van wijten en zo. Nou, het is een, dat is een en hele goede daarom, vraag. En er is een heel eenvoudig antwoord op. Uh, uh, net zoals je verschillende soorten glazen hebt... om wijn in te schenken en die glazen zijn afgestemd op de complexiteit... en de wijze waarop die wijnen hun geur en hun smaak vrijgeven... zo is dat bij Bieren Eender. Uh, hele uh, wijde uh, uh, wijnglazen geven veel eerder uh, zuurstofcontact met de wijnen... geven veel eerder aanleiding om... De, de, de, de, de smaakaroma's los te laten komen. Hoe nauwer het glas is, hoe moeilijker dat is voor die, voor die aroma's om los te komen. dat blijft er veel langer in opgesloten. Dat is bij bierglazen precies zo. Een, een hele wijde kelk gebruik je voor de abdijbieren, trippels, uh, de, de zwaardere QV-bieren. Maar, maar bieren die niet heel erg schuimen? Dat heeft Bijna met de schuim op zich niks te maken nee? hoor. Nee, nee, sterker nog, op die, op die hele wijde uh, abdijbierkelk kun je een, een schuimlaag bouwen, daar kun je, daar kun je een knaak op leggen, dan blijft die liggen. Rick, wat Frank net zegt, dat was eigenlijk ook uh, wat mij opgevallen, als ik wil dat niet gelijk zeggen. Maar uh, als ik nu een witbier inschenk in zo'n breed hoegaardig glas, dan krijg ik ongeveer net zoveel schuim als dat ik gewoon pils in een smal glas schenk. En, en ik heb ook wel eens naar champagne gekeken, dat is dan een heel smal glas en dan blijft er daardoor nog even wat schuim op staan. Ja, maar op zich is uh, of ik moet me gruwelijk vergissen, maar is de, de, de afmeting of de vorm van het glas... nou niet direct bepalend voor hoeveel schuim of hoe lang je schuim blijft staan op je, op je bier. Uh, dat is veel meer afhankelijk van hoe je het zelf inschenkt. Ja. Maar, maar je zou toch denken dat juist een heel breed, breed glas, hè, zoals je het net schetste met wijn... heel breed glas, uh, dat het schuim dan ook heel makkelijk door het contact met, met, met de buitenlucht uh, uh, weggaat? Nee, maar het schuim komt natuurlijk uit het bier zelf. Hè. Dat, dat zijn de koolzuurbelletjes. Dus hoe rijker het bier aan koolzuur is... hoe steviger die schuimkracht om te beginnen al wordt. En dan is het ja. natuurlijk het grote verschil tussen een fles bier en een tapbier. Want bij een tapbier strijk je het, uh, uh, het laagje schuim strijk je, strijk je af... waardoor er een soort waterfilmpje overkomt dat die belletjes vasthoudt. Um, dat is een hele interessante kwestie eigenlijk, dat schuimlaagje... in de vorm van het glas. Ik ga samen daar eens verder in verdiepen. Goed. Gaat weer een wereld voor mij open. Kijk, Kees Hoosterom, dat, ja. <laughs> dat heb je dan toch weer mooi voor elkaar. Ik je <laughs> Dank voor het bellen, Kees. Oké, okay, doei. We gaan, uh, Rick Kemp, als je het goed vindt, maar even wat muziek draaien. Um, u kunt uh, bellen nog steeds. Uh, de, er zijn veel bellers, maar we vinden het heel leuk... als u ook uw steentje bijdraagt aan deze uitzending. 0801121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna... Ons e-mailadres is kazelunen.ncv.nl. Twitteren kan hashtag Dumosh of hashtag kazelune. En daar bereikt u ons dan op.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 Ik vind het spannende muziek. De Canadese singer-songwriter Feist. How come you never go there? Rick Empe is ook de tweede uur mijn gast. We praat over bier en biersoorten en alles wat ermee samenhangt. En je hebt mij nu weer iets ingeschonken, Rick. Um... Ja, Feist had het niet beter kunnen zingen. How come you never go there? Ja, en dit is, is... zijn de... We verkennen even de... de... De buitenkanten van het smaakuniversum. Jij laat me dingen proeven waarvan ik eerlijk gezegd niet gedacht had dat het bestond. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat ik niet gedacht had dat jij me zo zou kunnen verrassen met smaken. Uh, want dit is een, een, een, ook weer een hele pittige, een uh, beetje bitter, bitter biertje. Ja, het is een, een bier waarbij behoorlijk wat hop is gebruikt. Het is een bier uit Amerika van de uh, Flying Dog brouwerij de Raging Bitch. Raging uh, Bitch. Ja, dat, dat, is, dat, dat is een... een de naam is helemaal goed. De naam is helemaal goed. Het staat voor een, een, een hip-hop-fenomeen. vrouwen die zich geen knollen voor ze doen laten verkopen. De brouwerij die is uh, overigens heel erg voor het uh, Denk voor jezelf, denk voor jezelf. Laat je niet in de maling nemen door wie dan ook. Kortom, die hebben de knuppel in het hoenderok gegooid met dit bier. Uh, maar niet alleen met de naam, ook met de smaak. Want dit is echt een rollercoaster ride. Uh, die je van, zeggen, van ja. langs de citrusachtige kanten van de hop meeneemt naar uh, hele, hele frisse tonen. Dan weer heel diep in de, in de, in de, in de vette moudsmaak dompelt. Ja, blijf je oppakken bij een lurven en je in de rond te slingeren. Pff, het is echt... Uh, ik, ik ga even dansen naar buiten ze doorgaat. Dat is mooi. En ik neem maar hele kleine slokjes. Ik, kun je nagegaan. ik ben niks meer gewend. Uh, meneer Hoekstra. Uh, nee, uh, uh, Ben. We hebben, sorry, we hebben Ben aan de lijn. Ben, goedenacht. Goedenacht. Ik heb een uh, vraag aan uh, Rick. Ja. Ik, heb, uh, ik had uh, een goede vriend, uh, die is helemaal aan de andere kant van het land verhuisd. En daar dronk ik altijd geuze bier mee. Mooi. En dat, uh, maar er was een verhaal dat er was uh, wilde gisting. Ja, klopt. In, in België. Maar er was ook een verhaal dat, dat zou dan verboden worden door uh, Europa. want. Maar ja, Wel, nee. Was... Niks van geloven. Allemaal kolder nee. en kwatsch. Dat, dat nee, is sterker vrouw. nog, dat is, het, zo werd vroeger elk bier gebrouwen... in de tijd dat wij echt niet wisten hoe gist precies werkte. Sterker ja. nog, dat de mensen nog, nog, zeg maar de, de, de microscoop nog niet hadden uitgevonden... hadden ze dus geen idee wat al die microscopische kleine dingen deden. En gist is een levend organisme dat in de lucht zweeft... en dat overal ja. op voortkomt en dat suikers omzet in... als je geluk hebt alcohol, als je pech hebt melkzuur. Ja. Um, en... Dat was de methode waarop destijds iedereen zijn bier maakte. Net zoals dat ze toen zo hun wijn maakten. Er is maar een heel klein gedeelte in de wereld dat dat nog steeds zo doet. En dat is rondom de Zenna-vallei in, in België. Hoewel er steeds meer weer opgang begint te vinden. En dat is de regio zelfs... Brussel. Ja, precies. Uh, oh. uh, maar maar ook wilde gisting betekent gisting zonder dat er gekoeld wordt, zonder dat er ingrepen plaatsvinden? Exact. Je hebt, je hebt eigenlijk grofweg twee hoofdtypen gisting, ondergisting, bovengisting. Ondergisting geschiet bij lagere temperaturen en dan zakt de gist weg naar de bodem. Bij bovengisting blijft hij er bovenop dobberen. En is het wat een, een, een wat hogere temperatuur waarbij het gebeurt. En wilde gisting, ja, het blijft eigenlijk een soort duivelskunstwerk kunstwerk wat je daar doet. Want je kunt er geen invloed op uitoefenen. Je kunt er niks mee doen. Oké, okay, nee. de vraag is beantwoord, wat is wilde gisting, Ben? Als je het goed vindt, ga ik even door. Ja hoor. Dank, ja. dank voor het bellen. dank je wel. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, even kijken, twee korte opmerkingen en één vraag. Mm -hmm. Ik ben zelf een, nou ik drink al vanaf mijn veertiende, drink ik bier. Nu zit ik zo'n beetje op 12-16 per dag. Ik drink heel goedkoop halger bier. Heineken en, en Amsel, dat, dat, dat, dat vind ik niet lekker. En vroeger in Leeuwarden had je de Ossekop. Dat was echt zo'n oude gezellige kroeg. En Willem Eigelaar stond erin. Heel eigenzinnige vent. En als je een biertje bestelde, dan moest je een kwartier wachten. Hij pompte in en weer uit. En dat deed hij heel veel keren. Dan kon je een gulden op het bierschuim leggen. En nu mijn vraag, van, uh, <kwijls> hoe hoog kan je het? Percentage van, van bier krijgen? Is dat 12 of 15 procent? Maximaal. Nee, daar, ja, zijn maximaal. Da daar zijn twee antwoorden op mogelijk. De, de, de, het hoogste alcoholpercentage dat je met ondergisting kunt bereiken... dat bier, dat is Sammy Klaus, dat is 14 procent op dit moment. Met bovengisting kun je nog wel iets verder komen... maar boven de 16, 17 procent zal het je zeker niet lukken. Waarom is dat eigenlijk? Gist... Houdt op een gegeven moment op met, met zijn werk te doen. Gist doet niets anders dan suiker omzetten in alcohol en koolzuur. Maar uiteindelijk uh, stikt het in zijn eigen omzettingsproduct. Het verzuipt in zijn eigen uitwerpselen, zeg maar. Oké. Okay. Kan niet verder gaan. Maar er zijn nog kunstschepen mogelijk. Want je kunt uh, alcoholhoudende dranken natuurlijk destilleren. Uiteindelijk is whisky bijvoorbeeld niets anders dan gedestilleerd bier. Maar dan zonder hop. Uh, maar je kunt ook uh, de omgekeerde methode toepassen. En dat is dan door het bier te bevriezen. En uh, het bevroren water uit het bier te halen. Waardoor de alcohol per volume steeds begint toe te nemen. Oké, okay, goed. Maar meneer Hoekstra, u bent een uh, afgestudeerde drinker, begrijp ik. Ja, dat kunt u wel zeggen, ja. Goedemorgen Goeie, zeg. morgen 12 tot 14 per dag, dat schiet lekker op. Nou, dat is niet best... Ja, maar ik verdel het rustig over de hele dag. Ik word niet echt dronken hoor. Niks aan de hand. Als je maar genoeg drinkt, geniet, je ervan? ervan? Wat zegt u? Geniet je ervan? Ja, ik vind het lekker. Oké, okay. goed. Dan Blijf genieten. Het is, is voor mij geen probleem hoor. Dat zeggen al meer mensen. En voor dat... anderen ben ik ook geen probleem volgens mij. Ik word niet moeilijk en ik ben niet dronken. Uh... Oké, okay. nee, maar dat bedoel ik ook niet. Maar... Je drinkt altijd hetzelfde biertje. Probeer wel eens een keer een andere smaak uit. Gewoon voor de gein. Ja, dat vind ik niet lekker. Zo gauw als ik. Uh, ik kom er wel eens bij andere en dan krijg ik een. Uh, nee, ik kan zo gauw niet op die naam. Ja, een okay. hertogbiertje. Okay. Maar ik... het is me veel te zwaar en dan uh, gaat mijn maag die gaat anders reageren. En dan, dan wat ik juist eerder dronken. Nee, dan moet je het ook verder niet doen. Oké, okay, goed. Nee, ik kunt dronken worden. Dank je naartoe, Dat is prettig. Dank voor bellen. Dank. Um, um, ik heb twee, twee mailtjes die gaan alle twee over um, alcoholvrij bier. Uh, Sebastiaan die schrijft: um, Ik heb een vraag. Wat is alcoholvrij bier? Zit hier echt totaal geen alcohol in? En hoe wordt dat gemaakt? En uh, Frank Horsting schrijft: Waarom is er geen alcoholvrij bier dat gewoon naar bier smaakt? Oh, dat is er zeker wel. Dat is er zeker wel. Alleen dat vind je dan weer niet bij de meeste Nederlandse brouwerijen. Maar. Ga eens bij onze, onze oosterburen kijken. Die gebruiken een ander principe. En dan kan ik denk ik je twee vragen in één klap beantwoorden. Alcoholvrij bier kun je op twee manieren uh, fabriceren. Je kunt het hele proces zoals je bier maakt uh, uh, volgen. En zodra de vergisting begint, dus zodra je alcohol begint te maken, het proces stoppen. En het dan gaan bottelen. Dat is wat de meeste Nederlandse brouwerijen doen. Dan hou je een wat... Ja, muffig, heel erg broodsmakend eh, bier over. Wat denk ik de vraagsteller 2 bedoelt. Waarom smaakt er dan niet een bier? Nou, omdat het proces niet afgemaakt is. Alcoholvrije bieren die uit Duitsland komen, over het algemeen. worden gewoon gebrouwen zoals je bier brouwt. En ze gaan vervolgens de alcohol eruit halen. Letterlijk extraheren. Dat kun je doen natuurlijk door het te distilleren. Maar alleen de goede brouwerijen filteren het er letterlijk uit. Waardoor alleen de alcoholcomponent als smaakmaker verdwijnt en de alcohol. En dan kom je dus letterlijk inderdaad op 0,0 tot maximaal 0,1 procent alcohol over. Maar de echte biersmaak blijft volledig bewaard. Het kan. Het, het kan en het bestaat. Goed, meneer Van der vier, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik had een uh, taalkundig vraagje. Het uh, gaat over de betekenis van het woord... of nou, waar komt het woord bier vandaan? Etymologisch dan. Het woord bier, Rikempen. Ja, schiet mij maar lekker geen wat... flauw idee. Echt, echt geen idee. Goeie vraag dan. Ja. ja, een hele goede vraag. Maar ik zou met eens Kan een van de luisteraars dit opzoeken op internet? Ik heb zelf geen internet. Ja, nou ja, we kunnen wel kijken of we het kunnen vinden. Ja, er staat me wel iets van bij dat het, dat het een Latijnse oorsprong... ook weer met een religieus uh, uh, um, ritueel te maken heeft. Servesam, Servesiam. Het valt me ook te optrouwen dat uh, Engelstalige... Uh, vaak, uh, nou Engelstaligen en dan Nederlanders, dat ze vaak beer en beer, dat ze dat door elkaar heen halen. Dus misschien is er ook een verband tussen beer en bier. Je bedoelt maar... tussen, tussen, tussen de beer op vier poten en ja. bier als in... etymologisch dan, hè. Etymologisch. Ja, dat is wel heel knap als je dat door elkaar ruwselt. Etymologisch gezien dan woordkundig, maar dat ik is, weet het niet. Misschien is wel een, een stuk veiliger dan... dan... Misschien uh, weet je deze vraag wel. Het meest zeldzame bier ter wereld? Of, of het duurste bier ter wereld? Misschien is dat het, uh, hetzelfde. Dat is misschien wel en misschien ook niet hetzelfde. Het meest dure bier ter wereld is, uh, bij mijn weten, uh, een bier dat uh, twee jaar geleden door Kalsberg gebrouwen werd. Een Deense brouwerij. En daar vroegen ze werkelijk een schandalig bedrag voor: 800 euro per flesje. Zonder dat daar nou echt een goed verhaal achter zat. Uh, ze hebben pas trouwens wat bier opgegraven in uh, Nova Zembla en dat wordt nu ook verkocht. Dat kon er wel eens kostbaarder per liter worden. Maar eigenlijk, het meest zeldzame bier, het meest uh, uh, uh, prijzige bier... dat is denk ik uh, het bier dat je nog niet ontdekt hebt... maar waar je heel vrolijk van gaat worden... omdat het een mooie smaakcombinatie geeft. Ja, precies. precies. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ik heb ondertussen even lopen zoeken, maar ik kan het ook niet vinden, eerlijk gezegd, zo snel. Dus uh, waarschijnlijk is de herkomst van het woord bier en, uh, een heel groot raadsel. We, we gaan daar niet uitkomen, ik. Dank voor het bellen. Ja, dank je. Peter Rijsdijk die stuurt een mailtje uit Portugal en die zegt... in 1980 kampeerden we met wat gebroken gezinnen in Stavelot, uh, Ardennen daglang regen en regen en regen dus naar de kroeg, Café des De kinderen tafelvoetbal, flippenkast, biljart... en wij, wat oudere jongeren, aan de koffie. Daarna een pilsje en toen wat lekkers tegen de kou. Op aanraden van de kroegbaas een roquefort, zeg je dat wat? Rochefort. Rochefort, oh, hij zei ro roquefort. Ja, maar dat is oké. Okay. Dat was lekker. Nog een en nog een en nog een. Gelukkig was de camping onder aan de helling. De kinderen hebben ons naar beneden gerold en in bed gestopt. Vijf jaar later kwam ik weer eens de uitbater... Uh, en de uitbater zette me weer een roche voor, voor alsof hij mij herkende. Nou, Geweldig, toch? Het verhaal is prachtig. Dat is pas ook. Precies. Meneer Hogeboom, goedenacht. Ah, goedenacht. Hallo. Hi, zeg maar Harry. Ik uh, word erg dorstig van jullie programma trouwens. Ik zit in de auto, naar huis toe... In, uh... Nog een half uurtje. En dan hoop ik dat er een, uh, een lekkere gele jongen met een voor uh, me klaar staat. Oké, okay. wat wil u uh, zeggen of vragen? Om um, nou, te beginnen, misschien heb ik een antwoord op uh, die vraag over de etymologische herkomst van bier. Uh, van ja. Ik weet het niet zeker, maar. Uh, Volgens mij, de oude Grieken, die, die noemden uh, mensen die geen grieks spraken, noemden ze barbaren. Ba en dat komt van het woord barbar, -bar, wat op brabbelen slaat. Uh -huh. En volgens mij is, uh, uh, omdat de Grieken wijn uh, drinkers waren, niet zozeer bier drinkers, denk ik dat uh, uh, het uh, brabbelen wat de barbaren dan uh, uh, uiten, uh, ook te maken had met, uh, de, met de drank die ze dronken, namelijk bier. Oké. Okay. Nou ja, het, het, het, je, je hebt het gewoon. Volgens uh, klinkt mij heel erg uh, logisch in de oren. Maar uh, dan vraag ik me wel af hoe je tegenwoordig bier in het Grieks zegt. Ik weet uh, in ieder geval dat ja, de, de Italianen zeggen dan wel Bira, maar de Spanjaarden maken er toch wel weer geizere van. Uh, en ja, het, het, klinkt, het klinkt heel erg logisch. Ik goed. weet het niet zeker, maar volgens mij heb ik uh, ook iets in die uh, trant gelezen. Maar ja, goed, hou het goede, ik zet uh, het uur uit mijn manier. Het zou wel cru nee, zijn als ik, het zo is hoor. Ja, ik ben zelf wel een liefhebber van uh, speciaal bieren. Uh, en dieren in, in het algemeen. Ik heb acht jaar bij Heineken gewerkt. En uh, met erg veel plezier trouwens op een exportlijn voor uh, bier naar Amerika. Voor een pakkenafdeling. Uh, ik heb eigenlijk nog niks gehoord over, over stout. Uh, ook wel een van mijn favorieten. Uh, Guinness en uh, soort ja. uh, Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik zeker. Uh, wat wil je erover horen? Uh, nou, stout. Uh, uh, waar komt het uh, vandaan? Is al, uh, bestaat het al heel erg lang? Uh, uh, hoe zit dat uh, brouwproces anders in elkaar dan, uh, uh, dan andere bieren? Nou, het brouwproces dat, dat zal niet noemenswaardig verschillen van, van andere biertypen. Want bedoel, het, het smaakeffect bereik je door het gebruiken van bepaalde gisten... en, en bepaalde andere ingrediënten. Ja, nee. Maar het proces blijft in de grond van de zaak hetzelfde. Uh, waar stout vandaan komt, dat kunnen we wel redelijk traceren. Uh, het is een variant namelijk op het portertype. En, en, en dat is eigenlijk een, een, een, een gelukkig ongeluk geweest. 1717, uh, 17, een hele grote mouterij. Een mouterij is een plek waar ze... Kiemende graankorrels moeten ja. drogen. om daarmee. Het, uh, het proces te stoppen. dat de zetmelen in suikers omzet. die we zo meteen nodig hebben om alcohol mee te maken. Uh, die Mauterij doet het op een te hoge temperatuur. en een hele grote partij mout. Ja, die, die verbrandt eigenlijk zo goed als. Uh, wat ermee ja, te doen, weggooien of niet. Nee, dat hebben ze dan toch maar niet gedaan. Ze zijn er toch bier mee gaan brouwen. Het werd dus een ongelooflijk donkerkleurig bier... met een hele gebrande smaak... wat jij daarnet ook eigenlijk had, Frank. Wat, wat, een, poe, wat een heftige impact heeft dit. Ja. Uh, toch... Zijn ze, zijn ze dat gaan verkopen? En, maar dan voor, een, voor een, een acceptabele prijs. En de dragers in de Londense haven. die hadden wel wat bier nodig. om dat allemaal vol te houden. De porters, de dragers. Eh, die wilden niet anders meer. Die vonden dit helemaal geweldig. Dat zijn ze dus blijven brouwen. Daar komt de bierstijl porter vandaan. Maar het was niet een, een hoog-alcoholisch bier. En om dat wat steviger te maken. stouter. Eh, een, dat etymologische kan ik wel weer terughalen. Stout betekent stevig, ferm, stoer. Was eigenlijk een, niet anders dan een stevige variant van de porter. En dat werd met name door uh, Arthur Guinness in Dublin... tot in het griezelig perfecte uh, uh, geperfectioneerd. En ja, de stout die zij maken, wat je net uh, noemde, is echt een stijlicoon. Dat is echt een, een bier dat, dat staat als een huis, dat mag je... Ja, dat mag je altijd als benchmark gebruiken om een goede stout aan af te meten. Ja. Maar weet dat Nederland een ongelooflijk mooie stouttraditie ook gehad heeft... die qua smaak heel erg afwijkt. Dus wat zoeter is, wat frisser, wat minder gebrand. Maar waar is die gebleven, die traditie? Nou, hij, hij is verdwenen. Zoals heel veel van dat soort biertradities zijn verdwenen... bij de opkomst van het, van het uh, uh, pilsenertype. Maar is inmiddels weer helemaal terug. Elk jaar wordt van volle hoven stout gebrouwen. Uh, ooit het meest gedronken bier in Nederland. Uh, de Haarlemse brouwerij Jopen maakt een extra stout... die is zoals een uh, stout altijd geweest is. Ook die andere leuke kleine brouwerijtjes, de Molen en Melisse, hebben prachtige stouts in het assortiment. En wat nou zo leuk is aan die stout... Uh, om daar eens een keer een kaas of een uh, wildgerecht mee te combineren. De wereld gaat voor je open. Voor mij gaat er sowieso een wereld me open. Want ik weet niet hoe het je gaat. Maar eh, het is alsof je een wijnliefhebber hoort praten over wijn. Maar dat is echt heel grappig. Ja, dat is denk ik hetzelfde principe. Hè? En um, uh, in die zin, ik weet niet in hoeverre ik daar... Uh, ik, ik maak daar geen reclame voor. Maar het is denk ik wel leuk om dat te zeggen. Dat er volgende week in Amsterdam een evenement is... waarbij uh, um, bier aan tafel de diverse... Smaakcombinaties die je kunt maken: bier met chocola, bier met kaas, bier met. noem het allemaal maar op. Uh, geproefd kan worden. Dat is op een. mag je dat zeggen of ja? niet? Dat is een evenement Taste of Amsterdam. Dat vindt plaats van donderdag tot en met zondag in het Amstelpark in Amsterdam. Daar is overigens van alles op culinair gebied te beleven: ook een wijntheater, ook een kooktheater. Het bedrijf waar ik voor werk, Bier Kook doet daar een biertheater. En wij brengen daar dus al die leuke combinaties naar voren. Oké, okay, goed. Meneer Hogeboon, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En dus ook met stout, wat inderdaad een prachtig biertype is. We gaan even wat muziek draaien van de zanger, de voormalige zanger van het Goede Doel, Henk Westbroek. Zelfs Je Naam is Mooi heet het liedje. Mijn gast is nog steeds Rick Kempen, bierkenner. Die zit hiernaast, maar ook in deze laatste tien minuten van Dan kunt u nog vragen stellen aan hem op ons nummer 0800-1121. Naast zonder er bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde streep van een volmaakte schoonheid. Elke hand beweegt een gewicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemels sterren. Zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. De Friese, Friese nagelkaas. Die, Friese nagelkaas. Uh, daar gaat ja. niet mis in. Ja. Ja, die is zo lekker bij die, uh, dat hoppige bier. Het is wel een, een, een testosteronfeestje tot nu toe, hè? Ja, het zijn weinig vrouwen die zich melden, inderdaad. En jammer is dat. Maar, maar bieren uh, en, en mannen, dat hoort ook bij elkaar. Ik weet niet waarom dat, nou, dat is, ja, Eigenlijk, mannen en vrouwen hoorden ook bij elkaar, stel ik me nog wel. Uh, vrouwen en bieren horen bij elkaar. Laat is je we niet zo? vergeten, dat ja, vrouwen hebben bier uitgevonden. Dacht jij dat het een man was die daar in Mesopotamie met zijn bakje deeg onder de arm liep? Ik heb geen flauw idee. Was jij erbij? Ik was er niet bij, maar dat, kan, dat, dat durf ik wel aan. En ik denk dat ik ook wel aan de stelling aan durf dat het in de middeleeuwen, al die huisbrouwerijen, dat het vrouwen waren die je deden, niet de mannen. Waar komt het dan door dat bier drinken nu in zo'n hoge mate met, uh, met mannen geassocieerd zijn? Met marketing? Marketing? Ja? Dat is volkomen onzin natuurlijk, want... Uh, er, er is geen goede reden voor, behalve dat de bierkoopbeslissing, denk ik... 30 jaar geleden vooral door de man genomen werd en niet door de vrouw. En de reclame en de marketingafdelingen van de grote brouwerijen... zo bedoel ik het te zeggen, zijn 30 jaar geleden... gewoon tot stilstand gekomen, piepend en knarsend... en zijn die vrouw helemaal vergeten, sukkels. Ja, daar zit nog een goede potentie in, bedoel je? Dat denk ik wel. Achter reclame trouwens ooit van een brouwerij in het zuiden Deslands die een aantal jaren geleden een reclame maakte van mannen die weer mannen wilden zijn. Die uh, achter um, uh, het boodschappenkarretje in de supermarkt uh, uh, liepen, uh, op allerlei plekken in de stad liepen. Dachten, wat ben ik in godsnaam aan het doen. Hun kleren uit ja. en als wilde bossen en in wilden, als werkelijk het bos in trokken, ja. zalmen met hun tanden uit de rivier ja. haalden. Ja, geweldig. En een jaar later zetten ze uh, hele strakke chickies in een oranje jurkje in stadions neer. Ja, ja, precies. Ja, dat heb ik, dat, dat, qua marketing hadden dus ze dat wel goed begrepen, geloof ik. Goed, Hans Schutte, goedenacht. Ja, hallo. Uh, jullie hebben het over uh, vrouwen en bier. Ik ken wel een vrouw die uh, veel bier drinkt. Of uh, regelmatig bier drinkt. Maarten Reuling. Ja, ja. Huh? En die rookt ook sigaartjes. Precies. Die geniet van de goede dingen in het leven, dus. Het kan. Ja, precies. Ja. Uh, ik hoorde hier net uh, de naam Bamberg... Ik was eens een keer in Bamberg, in een, Bamberg is kennelijk een echte bierstad. Ah, ongelooflijk. En, uh, daar had je een scala van mogelijkheden uh, om uh, soorten bier te drinken. En ik denk, rookbier zag ik op de lijst staan. Ja. Ik denk, nou, ik neem eens een, rookbier, uh, een rookbiertje. Ja, dat was een verrassende smaak. Dat was de combinatie van Marten Reuling, namelijk die sigaar in het bier. Maar dat klinkt vreselijk, eerlijk gezegd. Nee, dat is het helemaal niet. Ja, je moet je goed, het is met al die dingen en die smaak betreffen. Je moet ervan houden. En nogmaals, wat ik lekker vind, hoef jij niet lekker te vinden. Dat hebben we nu al een paar keer vanavond meegemaakt. Soms <laughs> ja, is goed ook. Uh, maar in Bamberg hebben ze nog steeds de, uh, de gewoonte om hun mout, dus zeg maar de gedroogde de, de korrels die ze moeten drogen, om dat echt te doen boven een, een, een houtvuur. En in dit geval vaak van beukenhout. En die smaak, die, of eigenlijk die rook. De smaakmaker er ook trekt dus ook in dat mout. En blijft zich ook doorvertalen in, in het bier. Zoals je dat ook hebt met turf gedroogde whiskies. Ja, ja. En wij met onze paling. En inderdaad. En, en dat geldt voor zalm die je boven een vuurtje rookt. Eh, krijgen die smaak ook aan bij Hammer Idem Dito. En dan is het weer net even welke brandstof je gebruikt. Welke smaak je eraan geeft. Ik ben niet echt een, een biodrinker. Maar eh, ik. Ik werd net wakker en ik denk: Oh, wat heb ik dan dorst? En ik doe de radio anders, maar hebben ze het over bier? Ja, <lacht> nou, zeg. Je <lacht> zou bijna denken dat het voelde op een uh, Ja, dan komen de herinneringen boven. En toen hoorde ik dat dan van Bamberg. En ik, ik denk: Ja, Bamberg, dat, dat klopt. In, dat, dat was in Beieren zo'n plaats. En uh, ik was onlangs was ik bij vrienden in Duitsland. En uh, we gingen een stukje eten. En Hans uh, had weet je voor bier. Ik, ik, ik zei: Doe maar een maltje. En dan denk ik een alcoholvrij bier, omdat je vaak onderweg bent... en drink je dan uh, een alcoholvrij biertje. Maar toen kreeg ik een hele ander, uh, geen alcoholvrij bier... maar maltbier, dat is daar een, een, een speciale smaak. Goed. Um, ik, ik wil je hartelijk danken. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Ja, dag. Ad, goedendacht. goedendacht. We hebben nog, ik uh, nou, denk, twee minuten voor je. ja. Ik was uh, een keer met mijn vader op doorreis in Joegoslavië. Mm -hmm. En daar uh, heb ik uh, toen bij een open dag in een klooster een bier gedronken. En uh, in eerste instantie was er een, een, een glas Ojoesko. En uh, het tweede glas was een echt bier. En uh, ik kan me herinneren dat... Uh, hier in Nederland ook uh, wel eens monnikenbier wordt geschonken. Ja. Uh, maar, uh, het, nog, er zijn nog steeds heel veel monniken die bier brouwen. Nou ja, echt zelf doen ze het niet meer, hoor. Maar er zijn nog steeds trappistenbieren. Uh, wij kennen er in Nederland één actieve, dat is de Latrap. Uh, brouwerij in Berkel-Enschot. Er komt binnenkort een tweede in Zundert. Het klooster daar gaat ook weer zelf bier brouwen. Het zijn helaas niet meer de monniken die het echt zelf doen hoor. Ze huren vaak gewoon leken in om het voor hun te doen. Maar het verleent wel een heel speciaal sfeertje rondom het bier. Ja, maar uh, dat biermerk wat ik in Joegoslavië heb gedronken, dat is Ojusko. Maar uh, uit ja. welke plaats komt dat precies? Ik... Ik denk uit Oshusko, maar het schiet mij helemaal lekker. Maar het, uh, ik moet zeggen, het smaakt heerlijk. Ja. Nou, mooi. Ja, nou ja, de vraag ja. is of, of als je het nu weer zou proeven... Ik, zou het niet, ik heb het zelf nooit gedronken. Het is ook vaak de context heel erg sterk die bepaalt of je het lekker vindt uh, of niet. Dus ja. Het zou zomaar Dat het kunnen... Het is je... Ja, wie weet, wie weet. Nou ja, goed, misschien via internet is het wel aan te komen als het nog bestaat. Dan, uh, zeker, dan moet je om te zoeken. Kom, ik op, daar, daar kom ik op het bierfje mee. Okay, kan... Misschien tik je dan Ojoesco verkeerd. Ja. Probeer even een paar verschillende spellingen. Dank voor het bellen. Oké. Okay, een hele prettige uh, nacht. Rick, voor ik jou afscheid neem, uh, spreek ik eerst even het antwoordapparaat in voor morgen... Uh, nee, voor... Uh, het is weekend natuurlijk. Voor maandag. Als u het goed vindt. <laughs> maandag. Dit is de voicemail van Casa Luna. Lex, Frank hier. Veel mensen in ons land zijn verslaafd aan meer, meer, meer. We geven geld uit als water en als dat geld er even niet is, dan lenen we het. Jouw gast, Harriette Prast, econoom, raadslid van de WRR... ...hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning... ...heeft het over onze leenverslaving. Waar ik nou benieuwd naar ben, is er ooit aan iets verslaafd geraakt... aan geld als sigaretten of iets anders? Mooi gesprek, dag. Ja, Rik, we moeten wel in stijl nog even afsluiten met een biertje. Een vrouwenbiertje. Laten wij gewoon de Tasty Lady eens nemen... Een uh, biertje dat gebrouwen is door vrouwen, voor vrouwen. En dat eigenlijk benadrukt uh, uh, dat bier en vrouwen bij elkaar horen. Mooie overgang. Zometeen kunt u op Radio 1 luisteren naar een vrouw. Nora Romanesco. Vlucht in het verleden in het programma. Dank voor het luisteren.